Dooral meegens met het NOS-journaal. Bankpresident Knot is kritisch over de maatregelen die de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde om de economie te stimuleren. Het is niet de eerste keer dat Knot zich kritisch uitlaat over ECB-besluiten. Maar het is wel bijzonder dat hij dat al zo snel na de bekendmaking ervan doet. Behalve een verlaging van de rente besloot de ECB ook dat het opkoopprogramma van obligaties opnieuw wordt opgestart. Vooral dat laatste vindt Knot een te zwaar middel. Een kwart van alle huurders kan volgens het Nibud niet rondkomen. Bovendien heeft de helft van alle huurders daar moeite mee. Vooral mensen in een sociale huurwoning komen geregeld in financiële problemen. Vaak zijn dat alleenstaanden, mensen met een uitkering en huurders tussen de 25 en 45. Het vonnis in de Urgenda-zaak kan in stand blijven, staat in een advies aan de Hoge Raad. Dat zou betekenen dat de Nederlandse staat hoe dan ook... de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van volgend jaar... met tenminste 25 moet verminderen ten opzichte van 1990. Vorig jaar bekrachtigde het gerechtshof al het vonnis. De klimaatmaatregelen horen bij de zorgplicht van de overheid, vond het Hof. De milieugroep die eerder duizenden stikstofvergunningen aanvocht... richt zich nu op bestaande projecten. De groep wil als eerste de vergunning van de Amers centrale gaan aanvechten... Bij het afgeven van die vergunning in 2011 zou vooraf niet helder zijn gemaakt... wat de gevolgen zijn voor natuurgebieden, meldt Nieuwsuur. Op de oorlogsbegraafplaats in Mierlo zijn graven en muren beklad. In de kapel is op een muur een hakenkruis geschilderd... en op de buitenmuur van de begraafplaats in Mierlo... staat in grote zwarte letters in het Engels MH17 Leugen geschreven. Om deze tijd wordt er uitgebreid stilgestaan... bij de bevrijding van Brabant, 75 jaar geleden... In Mierlo liggen veel militairen begraven die in Brabant sneuvelden bij de operatie Market Garden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is vrijwel overal droog, alleen in Limburg is nog kans op wat motregen. 18 tot 20 graden vanmiddag. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Temperatuur loopt verder op, met zondag maxima van rond de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A7 vanwege de werkzaamheden. Op de Asserdijk richting Friesland. Tussen Wieringenwerf en Breesanddijk staat 4 kilometer. Kost je in ieder geval een kwartier extra. Op de A9 richting Alkmaar bij Amstelveen 2 kilometer. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oesgeest en Kaagdorp 6 kilometer. En die file kost je een kwartier. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zand voor Lunch hier op zaterdag. Of zaterdag hoor je mij. Vrijdag 13 september 2019. Dus vrijdag de 13. Heb je ook een ongelukje meegemaakt? Laat het ons weten 023 573 0393. Love, stop stop stop stop en dit uur spreken we nog steeds met Grace van het uh, Jeugdfonds Sport en Cultuur. En dit tweede uur gaan wij ook bellen met een, ja, met een natuurorganisatie die uh, toch de padden en de salamanders willen beschermen. Bij het circuitpark Zandvoort die gestoord zijn bij de verbouwing van het circuitpark rondom de Formule 1. Dat meer dit tweede uur bij Zandvoort luncht. En we lunchen nog steeds met Grace hier op ZFM Zandvoort samen met het Jeugdfonds Kult, Sport en Cultuur. Het lukt me eigenlijk om goed uit te spreken. Heeft u ook een tip voor de redactie? Redactie: Zfmzandvoort.nl wat kan u verwachten vandaag nog meer op ZFM Zandvoort? Dat kan bijvoorbeeld zijn kwart voor drie gaat uh, ja, de aftreding uh, gebeuren van burgemeester Niek Meijer met een buitengewone raadsvergadering en dat vindt allemaal plaats bij nieuw unicum. Dat is te volgen hier op ZFM Zandvoort vanaf kwart voor drie kan u luisteren naar deze uh, vergadering. Eerste voorbeschouwing hier live op ZFM Zandvoort of de ZFM Zandvoort app kan u de link vinden waar het mee uh, te luisteren is, de vergadering. Want uh, alles is te volgen via Zandvoort maar wij zullen natuurlijk sowieso alle links doorgeven aan u als luisteraar. En u kan het geluid van die stream hier horen op de radio. Dus blijf vooral op de hoogte. Na deze vergadering om vier uur, als het afgelopen is, hoort u nog een kleine nabeschouwing. En dan gaan we langzaam op naar de receptie om afscheid te kunnen nemen van burgemeester Niek Meijer. En daar houden wij u ook van op de hoogte met de laatste verslaggeving tot zes uur vanavond hier in de Zandvoortse Eter. U laatste lunch. Het tweede uur en zometeen hier veel meer over het uh, Fonds Sport en Cultuur hier op ZFM Zandvoort. En we gaan het hebben over de padden. En uh, u gaat luisteren naar Queen hier op ZFM. Real life. is this just God in no escape from reality. Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a blue boy I need no city Because I'm easy come Easy go Little high Little low Any way the wind blows Doesn't really and good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 Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Be as as a devil, put aside for me, for me, for me. Queen hoor je hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort luncht Op deze laatste keer op vrijdag. Want uh, ja, vanaf uh, volgende week zijn we er gewoon weer op maandag, woensdag... En donderdag. En dan gaan we in de toekomst gewoon weer verder op de vrijdag. Maar daar moeten we even wat meer medewerkers voor vinden. Dus wilt u er vrijwilliger worden? Kan stuur dan een e-mailtje naar bestuur.zfmzandvoort.nl En wie weet wordt u wel binnenkort vrijwilliger hier bij deze leuke omroep als lunchpresentator. Maar je kan net zo goed ook technicus worden. Dus als je dat leuk vindt, bestuur.zfmzandvoort.nl Graces, je zit hier nog steeds gezellig aan de lunch... hier bij Zandvoortlust op deze vrijdag. En ja, we hebben het al over heel veel leuke dingen gehad. En ja, wat minder leuk is natuurlijk dat het heel erg moeilijk is... voor mensen om sport en cultuur te kunnen betalen... om een sportclub of cultuur te betalen. Het kan ook alle twee, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Mensen mogen bij ons... Of kinder, voor kinderen mag een, zowel een, een sport- als een cultuur-aanvraag worden gedaan... En voor sport is dat uh, tot een maximum bedrag van 225 euro per jaar. En cultuur is vaak wat duurder. En dan betalen we tot een maximum van 450 euro per kind per jaar. Ja, dus dat is hartstikke fijn. Ja, het is een hele belangrijke bijdrage. Want ja. daardoor kunnen mensen uh, toch, of kinderen toch een sport of um, cultureel uh, ja. Uh, ja, ding, uh, club beoefenen. Um, Grace... Uh, hoe komen, of wie komen er voor deze ja, gelden toch in Amerika? het ja. Ja, zijn uh, minima gezinnen. Uh, minima gezinnen zijn gezinnen die ongeveer op 120% van bijstand zitten. Uh, voor eenoude gezin komt dat op uh, maximaal uit mijn hoofd 1248 euro. Voor een tweeoude gezin op netto maandinkomen van uh, van 1672. Um, maar er zijn natuurlijk ook... Dat zijn, dat zijn de gezinnen die ook in de aanmerking komen... Voor, voor een Zandvoortpas. Maar er zijn ook gezinnen die er niet voor in aanmerking komen... waarbij het uh, inkomen wel iets hoger is. Um, maar uh, die ja, te maken hebben met uh, extra dingen om rekening mee te houden. Je kan bijvoorbeeld een gezin hebben met vier of vijf kinderen... Maar dan ga je het natuurlijk niet redden... als je ja, met z'n tweeën 1700 euro inkomen hebt. Nee. Uh, dus daar maken we wel uitzonderingen voor. En we horen ook van mensen die schulden hebben bijvoorbeeld. Uh, kijk, wij proberen gewoon te helpen. En ik zeg altijd maar, weet je... ouders, als je dit hoort... opa's en oma's, als je dit hoort... en je denkt van nou, ik ken wel een gezin... dat heel graag mee zou willen doen. Ik weet niet of ze in de aanmerking komen. Ik zou zeggen, bel me gewoon. Want... Uh, uh, ik stel je een paar vragen en dan weten we het gelijk. En dan kunnen we vaak ook gelijk uh, uh, zeggen of het, uh, of het gaat lukken of niet. En uh, nou ja, dan weet je het ook gelijk. Ja, en in Sandvoort heb je toch ook een openbare uh, ruimte waar ze een spreekuur hebben uh, per, per week, twee of drie keer van het Sociaal Wijkteam? Ja. Waar mensen daar ook vragen kunnen stellen? Ja, we hebben natuurlijk heel veel tussenpersonen die de aanvragen kunnen doen. En dat, sowieso zijn het, uh, kan dat bij alle scholen. Maar we werken ook heel veel samen met, uh, met andere organisaties. Um, ja, ik, ik denk dat uh, de meeste mensen gingen vroeger naar het loket Zandvoort van de gemeente. Uh, die zit daar niet meer, maar op het, in de Vleemingstraat uh, zit het Sociaal Wijkteam. En de heeft, uh, Pluspunt Zandvoort heeft daar ook uh, op sommige middagen uh, spreekuur. En daar kunnen ze terecht en dan weten ze eigenlijk alles van het... Van het uh, van het jeugdfonds, uh, wat je zou willen weten. Ja, en eigenlijk ook heel voor, we hebben het natuurlijk net in het nieuws uh, gehoord, dat gewoon heel veel mensen toch gewoon structureel te weinig geld hebben om hun huur bijvoorbeeld ja. te kunnen betalen. Ja. En daar is die organisatie toch ook goed voor? Ja, kijk, weet je, um, het sociaal wijkteam kan je met van alles helpen. En wat ik eigenlijk eventjes uit de wereld wil helpen, het is niet zo dat als je weinig geld hebt te besteden. Uh, dat je, dat je per se um, ja, arm bent of uh, uh, ongelukkig bent of wat dan ook. Ja. Uh, het is meer zo van, uh, wij denken van nou... Je moet, af en toe moet je gewoon afwegen wat je kan betalen. En nou, de sport en cultuur is dat toevallig niet. Uh, dus je bent wel de hele tijd aan het rekenen. En dan is het heel mooi dat, je gewoon, dat wij gewoon als jeugdfonds cadeautjes weg kunnen geven. Ja. Dat we kunnen zeggen van joh... Weet je, uh, het gaat even niet, maar uh, je kind kan toch uh, lekker dansen of je kind kan toch muziek maken of lekker sporten, voetballen. Uh, ja, dat is natuurlijk heerlijk. Ja. Dus ik zou zeggen: bel ons uh, uh, of mail ons. Uh, mailen is naar haarlem het en cultuurnl en bellen uit mijn hoofd is 064312900. En dat kan elke maandag en woensdag en op vrijdagochtend. Hoe, uh, hoe komen jullie uh, ja, toch terecht bij de kinderen en bij de ouders... om uh, ja, jullie kenbaar te maken als ja. organisatie? Ja. Nou hebben we echt wel heel veel intermediairs... omdat we ook al tien jaar hier in de regio opereren. Hebben we heel veel mensen die ons kennen. Uh, als je kijkt naar onze aanvragen, dan komt... Uh, een heel groot gedeelte via de scholen binnen. En wij hebben gewoon heel vroeg gezegd van we gaan de scholen benaderen omdat we dan zeker weten dat we alle kinderen bereiken, want alle kinderen gaan naar school. Ja, en heel veel welzijnsorganisaties, de GGD, uh, het Sociaal Wijkteam, Pluspunt, maar ook huisartsen. Ja, het is gewoon een kwestie van heel vaak langskomen, je verhaal vertellen en iedereen snapt wel dat het belangrijk is voor kinderen en vooral hartstikke leuk voor kinderen. Dus ja, ik denk altijd bij mezelf, van, uh, als je behoort tot een uh, tot minimum... een gezin met een minimum inkomen, uh, ja, dan heb je er bijna recht op. Dus het is heel fijn en waarom zou je het niet doen en uh, je kinderen dit gunnen? Uh, ja, het is gewoon plezier voor iedereen en uh, prettig, denk ik. Nou, ik wilde eigenlijk jullie reclamespotje even afdraaien. Maar dat gaat hem helaas niet worden. Want... Heb ik te lang gepraat? Nee, nee, nee. Want de muziek is te zacht helaas. Oh, weet jammer. We gaan even muziek draaien. En dan kopen we gewoon zo meteen nog even bij je terug. Ja, is goed. Net, uh, met het slotwoord. En dan gaan we bellen met een duurorganisatie. Oké. Okay. Kunnen we ons gevoel kwijt en zijn we veel vrolijker. Maar sommige kinderen.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 Warm en kom eens bij me. Voor een meter bier? ik weet precies wat ik wil hebben, maar het lukt me niet. Want een paar die doet steeds alsof hij mij niet ziet. Had ik maar een paar insen en een lekker lijf. Want nu denk ik weer een shotje met een lekker wijn. Ik wil vanavond naar. Over mij. Nou ja, het gaat over jou, mij en vooral over kinderen. Het zit zo. Kinderen willen graag samen dingen doen. Naar de voetbalclub, samen op dansles, gewoon lekker bewegen, dingen ontdekken, lol trappen, doen waar we goed in zijn. Heel belangrijk. Want met sport en cultuur groeit ons zelfvertrouwen. Gaat het beter op school, kunnen we ons gevoel kwijt en zijn we veel vrolijker. Maar sommige kinderen kunnen niet meedoen. Geen judo, breakdance, muziek of lekker scoren. Misschien vraag je je af, waarom kunnen ze niet meedoen? Nou, het komt door geld dat er thuis niet is. Zo komt armoede heel dichtbij, in elke klas. Ongeveer twee tot drie kinderen kunnen wel wat extra steun gebruiken. En kijk, daar is het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor. Zij helpen. Gaat het even iets minder, dan betalen zij het lesgeld of het lidmaatschap. Direct aan degene die les geeft of de sportclub. Dan is voetbal, turnen of een andere sport wel mogelijk. Net zoals zangles... Tekenles of leren drummen. Gewoon meedoen. Geef alle kinderen de kans om mee te doen. Steun het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Crazy way to get your kicks.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 Fix that. Hail, hail, modern world! I say hail to all your boys and girls. Dennis van Aarsen hier op ZFM Zand, voor trouwens ook een van de Nederlandse artiesten die ooit ook aangesloten heeft gezeten bij jullie Grace. Oh ja, echt waar. Ja, dat was bij de Voice of Holland, dat heeft hij meegedaan, hij heeft ook gewonnen. En binnenkort is hij in de Nederlandse theaters te zien met zijn, uh, met zijn uh, mooie show, met heel veel dit soort muziek. Heerlijk toch? Ja, gaaf. Ja, we gaan uh, dit interview een beetje afronden uh, Grace. Um, ik, als eerste vond ik het, het echt heel erg fijn dat je even toe kunnen lichten wat jullie allemaal doen. Want ik denk dat het voor heel veel mensen toch ook niet duidelijk is. Nee. En nu, ik denk dat het door middel van dit interview, die we ook zeker online gaan zetten, uh, ja, toch wel wat meer duidelijker wordt. Maar um, in ieder geval, we hebben heel veel dingen besproken, maar nog een paar dingen niet. Hè? Um, de samenwerkingen met de clubs. Ja. Die is ook belangrijk. Ja, ja we werken met... Uh, we kunnen eigenlijk met alle clubs en alle cultuurinstellingen kunnen we samenwerken. Dus uh, als je nog niet aangesloten bent, dan uh, kun je je altijd aanmelden. Of als kinderen zich bij een club aanmelden, dan, uh, dan uh, kunnen we ook kijken is het een aangesloten club Sowieso vind ik het ook wel belangrijk om te zeggen dat uh, als je uh, een jeugdfonds aanvraag doet... Dan weten de andere kinderen op de club weten dat niet. Vaak weet je het zelf als kind helemaal niet, omdat je ouders dat doen. En uh, de meeste clubs die uh, vinden het ook heel normaal dat er kinderen komen. Ik noem het maar even jeugdhondskinderen, maar het zijn dus gewone kinderen natuurlijk. Ja. Um, dus uh, uh, ja, als je, als je wil registreren bij een club en je vraagt even um, wat de kosten zijn. en je belt ons daarna of je doet uh, via het sociaal wijkteam een aanvraag. Dan is het eigenlijk al geregeld voor dat je, voor dat je kind op, uh, op sport of cultuur zit. Dus wat dat betreft gaat het heel makkelijk. Ja, werken goed samen. Zijn jullie bij alle clubs, denk je, bekend? Um, ja, volgens mij wel bij heel veel. Bij heel veel clubs hier, ja. Ja, dat is wel heel erg fijn. Ja, Grace, um, nogmaals heel erg bedankt dat je hier was. Um, kan je me nog kort uitleggen... Laatste informatie, misschien heb ik wat gemist. Dat je denkt van, goh, dat wilde ik nog even zeggen. Of gewoon nog even de website noemen. Ja. Waar mensen terecht kunnen. Ja, nou, mijn oproep is natuurlijk aan iedereen. Joh, gun je kinderen sport en cultuur. En uh, of, je nou, of je nou denkt dat je wel in aanmerking komt of niet. Laat het ons even weten. En wij willen gewoon helpen. Uh, dus uh, meld je kind aan. Uh, verder wil je nog meer informatie hebben... dan kun je die heel makkelijk vinden op onze website. Uh, dat is sport en cultuurnl haarlem ja, Misschien dat ik ook nog eventjes... Uh, als we het dan hebben over dingen die wij kunnen doen voor deze doelgroep. Uh, wij zitten in een bestuur dat, uh, waar het Jeugdfonds uh, toe behoort... maar ook de Stichting Leergeld, waar wij dus nauw mee samenwerken de stichting Leergeld die zorgt ervoor dat uh, kinderen die naar school gaan... dat ze een uh, laptop of een fiets kunnen krijgen. Dus dingen die ze nodig hebben, maar ontberen. Ja, dat wil ik eigenlijk ook nog even zeggen. Gaan we zeker binnenkort ook even uitnodigen okay, ja. hier in de show. Oké, okay, hartstikke leuk. Grace, bedankt voor je tijd. Fijn dat ik er mocht zijn. Ja, zeker weten. En uh, ja, wij gaan zo meteen even bellen met de natuurorganisatie. Hoe het nou zit met die uh, padden en uh, salamanders in, uh, ja, in de duinen naast uh, het circuitpark Zandvoort.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 Ik ga Mijn steun en toe, verlaat waar ik dan blind op bouw. De liefde van mijn leven. Samantha Steenwijk en René Froger hier op ZFM Zandvoort. Liefde. De videoclip is trouwens in Zandvoort gemaakt, hè. Liefde, liefde, liefde voor altijd. Je bent en blijft de hier op ZFM. In ieder geval, u luisteren nog steeds naar Zandvoort Lunch. En zometeen um, gaan wij bellen naar het volgende liedje met uh, de Natuurorganisatie. Die uh, ja, toch uh, ja, een rechtszaak heeft gespannen tegen het circuitpark Zandvoort en de gemeente Zandvoort. Over uh, ja, de salamanders en de padden die rondom het circuitpark uh, zijn. Want ze zijn begonnen met de bouw van de nieuwe tribunes. En daar willen wij zo meteen informatie over hebben. Natuurlijk uh, zijn wij daar heel erg benieuwd naar hoe het verhaal nou echt zit. Uh, In ieder geval hier zometeen bij Stand van Lunch een gesprek met Mark Jansen daarover. Verder zijn wij om kwart voor drie zometeen gaat u even drie kwartier muziek horen na deze uitzending. En dan kwart voor drie zijn we live hier op de Eter met het afscheid uh, vergadering van de burgemeester. Uh, buitengewoon een uh, uh, raadsvergadering is dat. En dat vindt plaats bij Nieuw Unicum. Eerst tot vier uur uh, live hier te horen op ZFM Zandvoort. En daarna de nabeschouwing. En dan gaan we langzaam door naar de receptie met het laatste nieuws. Daarbij zijn we ook bij tot zes uur. In ieder geval bij de afscheid van burgemeester Niek Meijer. Hij gaat zijn ansketen inleveren vandaag. Een speciale dag uh, voor hem vandaag. En wat gaat zijn toekomst worden. Dat hoort hier allemaal hier op ZFM Zandvoort. Dus blijf vooral op de hoogte met muziek en informatie. Wij gaan we gaan langzaam uh, na het interview over, uh, ja, over het natuur rondom het circuit. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dat doen we met Mr. Props. Hier op ZFM antwoord.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 weken is er natuurlijk heel veel gedoe rondom het circuitpark Zandvoort. En daarom besteden wij natuurlijk ook aandacht aan alle partijen. En een van deze partijen is zijn natuurlijk de natuurorganisaties. En gisteren werd er bekend gemaakt dat er diverse rechtszaken gaan plaatsvinden... om toch die vergunning rondom de bouw van het circuitpark Zandvoort stop te zetten. Of in ieder geval een oplossing te vinden. En ik heb een van de natuurorganisaties aan de telefoon. Goedemiddag, Mark Jansen. Ja, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. Uh, Mark, uh, kan je mij kort uitleggen wat, uh, ja, wat, jullie, wat jullie doel is... rondom uh, ja, deze bouwplannen toch een beetje te stoppen? Ja, ons doel is eigenlijk om uh, de natuur uh, op het circuit van Zandvoort... en rond het circuit van Zandvoort goed te beschermen. En wat wij vorige week hebben konden constateren... is dat er uh, forse werkzaamheden worden uitgevoerd. Uh, struiken worden gekapt, bomen worden gekapt. Nou, daar staan graafwerkzaamheden in de planning... Nieuwe tunnels die worden aangelegd. En er zijn allemaal activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur. En die belangen verdedigen wij. Dus we gaan bij de rechter vragen of wat er gebeurt allemaal wel juist is. In ieder geval, jullie zijn niet van plan om uh, in, ieder geval, het, uh, in ieder geval de race te stoppen. Maar jullie, behouden jullie, echt jullie houden jullie echt bezig met de natuur. Ons primaire doel is de natuur te beschermen en zorgen dat de natuur geen overlast ondervindt van allerlei activiteiten op en rond het circuit van Zandvoort. Ja. Er is natuurlijk het circuit best wel ook al veel regels natuurlijk opgelegd om ook de natuur te beschermen. Um, doen ze dit te weinig volgens jullie mening aan? Ja, dat is inderdaad zo. We hebben een heel uitvoeringsplan gezien en uh, daar is nu één vergunning voor aangevraagd. Om uh, zeg maar, de, de, de rugstreeppadden en de hagedissen te, te, te transporteren. Maar al die andere vergunningen die nodig zijn, ja, daar hebben wij nog helemaal niets van gezien. Dus wij tikken de, de circuit van Zandvoort even op de vingers: van, Schieven. jullie moeten nog veel meer regelen. voordat je, conform de afspraken die we gemaakt hebben, een Formule 1 race kunt organiseren. Met welke uitslag uh, zouden jullie uh, blij zijn? Uh, ja, de simpelste oplossing is natuurlijk geen Formule 1 race organiseren, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Dus waar wij nu uh, in gesprek ook zijn met het circuit, is om te kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om uh, de natuur met rust te laten en zorgen dat er geen schade wordt ondervonden in de natuur. Um... Hoeveel uh, padden leven in uh, deze en uh, haag deze leven in uh, deze ja, gestelde ruimte die uh, open wordt gebroken? Ja, dat is moeilijk te tellen, maar dat zijn er uh, vele honderden hoor. Hè, aan uh, padden en zandhagen die, die rondlopen in het gebied. En ja, wat wij vrezen is dat omdat het uh, Formule 1-race niet een eenmalige activiteit is, maar een meerjarig is. dat hier die leefgebieden voor die dieren permanent uh, vernieuwd wordt. Uh, wat zijn jullie? Um, stel. Uh, er komt een oplossing um, um, en um, de, de, de race gaat door. Hè? En um, zijn jullie ook niet bang voor stik, stikstoffen? de stikstoffen? Stikstofdepositie is een van de punten die, uh, ja, die, die een probleem kan gaan vormen. En uh, wat je normaal doet, is dat je een vergunning aanvraagt bij uh, de provincie. En de provincie beoordeelt dat dan. En voor zover wij weten, is dat nog niet gebeurd. Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders in dit verhaal rondom de Formule 1. Ook mensen die heel erg natuur, van natuur houden. Ik ben ervan van mening ja. dat de meeste mensen wel van natuur houden. Uh, want we leven er toch allemaal in. We leven aan de duinrand en we genieten ook van de duinen. Uh, ja. Ja. Hoe zijn de reacties van de tegenstanders? Eh, uh, wisselend hoor. Uh, ja, de laatste dagen krijg ik natuurlijk veel e-mailberichten binnen van uh, enerzijds mensen die zeggen van, uh, goed zo, Stichting Duimhout, ga lekker door. En andere mensen die zeggen van, uh, loop niet te zeuren. Beide reacties komen voor en dan denk ik, ja, iedereen heeft zijn recht op zijn eigen mening. Meningen mogen geuit worden En we voeren de discussie in mijn optiek op een hele nette manier. Gewoon volgens de reguliere kanalen. Uh, en hoe dat zich komende maanden gaat uh, ontwikkelen en wat er uitkomst zal worden, zullen we zien. Vindt uh, men uh, jullie ook zeuren? Om het maar even in Nederlandse woorden te beschrijven. Uh, dat zijn wel woorden die gebruikt worden, ja. Maar dan denk ik van ja, iedereen heeft uh, recht op zijn eigen mening en zijn eigen taalgebruik. Da daar stoor ik echt niet aan. Wat, uh, wat, wat is, uh, stel de, de, de rechtszaak wordt verworpen en uh, het, uh, het gaat gewoon door zoals het uh, gepland is. Wat zijn jullie volgende stappen? We blijven gewoon ook in gesprek met het circuit van Zandvoort. Uh, dus de ene is vragen we aan de rechter en andere bestuursorganen... om te beoordelen of wat er nu gebeurt, of dat al juist is. En aan de andere kant voeren we gewoon het gesprek met het circuit... om te kijken of we gezamenlijk tot de beste oplossing kunnen komen. En denkt u dat deze oplossing er gaat komen? Wat wij al vaker aan hebben gegeven is dat wij graag de balans terug willen hebben tussen uh, evenementen en natuur. En de balans terug willen hebben tussen de geluidoverlast en het uh, beleven van de natuur in de duingebieden. En een van de punten die speelt is dat uh, afgelopen jaren is het circuit uh, door het jaar heen heel intensief gebruikt. Uh, op elke dag dat je in het duingebied rondloopt uh, hoor je eigenlijk wel uh, raceauto's rondrijden. En onze insteek is van nou, beperkt dat gebruik van Ciclino tot een aantal feest, festiviteiten. Maar probeer de rest van het jaar de zaak rustiger te krijgen. Een van de opties is natuurlijk elektrisch gaan rijden. Dat is toch de toekomst voor, voor, de, voor de autosport in Nederland. Dus maak daar nou gewoon werk van om te zorgen dat op al die andere dagen... er gereden wordt met elektrische auto's, kun je een deel van die overlast verminderen. Dus eigenlijk hoor ik u zeggen, ik wil de geluidsdagen een klein beetje nog naar beneden. De geluidsdagen flink terugschroeven. En uh, in, in de werkzaamheden die je in duingebied uitvoert, uh, meer rekening houden met de natuur. En in hoeveel dagen zit u zelf te denken? Nou, daar ga ik geen getal over noemen. Dat is een kwestie van onderhandelen en kijken wat er mogelijk is. Uh, en hoe we tot elkaar kunnen komen. In, welke, in hoeverre is de, de, jullie werken jullie in samenwerking hè, deze rechtszaak? In welke organisaties is deze samenwerking? Uh, dat is met uh, Rust bij de Kust, dat is met Milieudefensie, uh, Natuur- en Milieu-Federatie Noord-Holland. Dus een aantal grote natuurorganisaties en milieuorganisaties werken mee samen. Ik, uh, Mark, ik wil u heel erg bedanken voor, u, voor uw tijd. Um, ik hoop dat uh, iedereen eruit gaat komen zo. Oké, okay, graag gedaan. En heel veel succes uh, komende tijd. Dank je. Ach, dat was Mark Jansen. In ieder geval een van de natuurorganisaties. Die ja, in ieder geval de bouw wil stoppen. Rondom het circuitpark Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch. Wij gaan luisteren naar Craze Kelly. Hier op ZFM Zandvoort. En zometeen zijn we bij jullie terug. En, um, ja, en vertelden wij ook nog zometeen. Wat het programma is zometeen. Bij het afscheid van burgemeester Niek Meijer. I want to talk to you. The last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 Little Freddy, mm -hmm. I've got it into Hier op ZFM Zandvoort... ...op het lekkerste station van uw regio. En ja, zometeen... ...is de afscheid van de burgemeester... ...Niek Meijer. En vanaf... ...kwart voor drie kan u daar naar luisteren... ...hier op ZFM Zandvoort... ...zenden wij live uh, nieuw in een voorbeschouwing... ...eerst uit. En daarna... ...vanaf drie uur de vergadering met... Het ...aftreden en de ambtsketing... ...inlevering van uh, burgemeester... ...Niek Meijer. Rond vier uur... ...zal er een nabeschouwing zijn met diverse partijen... ...aan het woord. En... Daarna zal natuurlijk het feest losbarsten, want dan is de afscheidsreceptie. En daar brengen wij ook zeker tot zes uur vanavond verslag van uit. Dus dat en meer hier op ZFM Zandvoort. Wij gaan langzaam op naar het nieuws. U gaat even nog wat muziek horen en dan hoort u zometeen uh, uh, natuurlijk het nieuws. En dan zijn we kwart voor drie weer bij u terug met een extra lange uitzending hier op ZFM Zandvoort. Volgende week zijn we er weer. Is Dolly de Pieriker vanaf maandag weer met Zandvoort luncht en woensdag Hans Wassenaar. En daarna. Daarna, daarna ben ik er weer op de onderdag en dan zal vrijdag geen uitzending meer zijn. Dit was de laatste Zandvoort Lunch voorlopig en binnenkort zijn we heus wel weer bij u terug. Hier op ZFM Zandvoort met, op de vrijdag met Zandvoort Lunch. Vrijwilliger worden dat kan, stuur een mailtje naar de redactie. Nee, ik zeg het verkeerd. Bestuur. U gaat luisteren naar Eddie Zowie, hij is weer terug op televisie, maar ook zeker hier op de radio met Bijna. De finale, het net niet halen. Je wist het antwoord, maar je wacht net over de tijd. Of met een strafschop tussen de palen, maar de keeper. Solicitatie Door de laatste ronde Maar de concurrentie Bekent de directeur Wat een pech Of jij wilt haar zoenen En zij wil het OVL Na het vlijfde drankje Zegt ze sorry maar ik moet nu echt weg hey, hey, Niemand die je wil, niemand die je moet Niemand die met jou mee gaat, Want jij zit ernaast Bijna is niet helemaal Baby, do that conga, know you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do that conga, know you can't control yourself any longer Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dit was Zandvoort Lunch van deze vrijdag, de 13e. Niks van gemerkt hoor. En uh, wij zijn er zometeen kwart voor drie met uh, ja, de after, uh, In ieder geval de vergadering van de burgemeester Niek Meijer, zijn afscheid. Dag dag, tot ziens, tot volgende week. Zover, het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.